Goedenavond, ik ben Hanneke van Zessen. Dit is het nieuws van NOS op 3. De opgepakte ontvoerder van de vierjarige Belgische jongen is al eerder veroordeeld. Vanmiddag werd de Belg van 34 aangehouden in de provincie Utrecht in Meerkerk. Zonder de vierjarige kleuter op wie hij paste. De Belg is in 2010 veroordeeld voor de fatale mishandeling van een jongetje van twee. Hij had zijn straf uitgezeten en was sinds twee jaar weer vrij. Voor de vermiste kleuter is nu een Amber Alert verstuurd. Griekenland gaat boetes uitdelen aan ongevaccineerde 60-plussers. Wie zich niet laat prikken krijgt elke maand een boete. Deze maand is de boete 50 euro en vanaf volgende maand 100. Het land zegt de maatregel te nemen vanwege een nieuwe piek in het aantal besmettingen. Daardoor loopt ook het aantal opnames in een ziekenhuis op vooral onder 60-plussers. In Dronten in Flevoland had een inbreker geen zin om te wachten tot de horeca weer open ging. De man vernielde de voordeur van een eetcafé en ging aan een tafeltje tonijn en kindersurprise-eieren zitten eten. De kappers van de zaak naast het eetcafé zagen hem zitten, belden de politie en daar wachtte de man rustig op. Hij is uiteindelijk opgepakt. En vandaag kon vrijwel iedereen weer naar school. Het mbo, hbo en universitair onderwijs ging vandaag open. Er zijn veel studenten erg blij mee. Al is dat verplichte mondkapje nog wel even wennen voor deze leerling van een ROC in Friesland. Nou ja, je ademt veel lastiger, dat meer. En niemand ziet je glimlach, dat is ook wel vervelend. Om de leerlingen bewust te maken van de mondkapjesplicht delen ze de kapjes daar aan de deur uit. Maar lang niet alle leerlingen dragen er één. En of ze hier iedereen mee gaan krijgen is maar zeer de vraag. Het wordt heel lastig om daar als politieagent in rond te gaan en te gaan controleren. We doen een beroep op iedereen om dat zoveel mogelijk te doen in ieders belang. Om ervoor te zorgen dat we zoveel mogelijk die besmettingen buiten de deur kunnen houden.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 Hello. Okay. up and catch my fall it's obvious there is no end but do you think i would repent Soms zijn er van die nummers uh, waar je eigenlijk uh, wel wat... Uh...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 Harley Francine. Uh, ze komen uit Ommen. Uh, ze brengen grunge. Een beetje grunge met een beetje pittige uh, rock uh, er eigenlijk. Uh, door, nou hoor, zelf maar. Het uh, nummer dat heet Dagger Tongue.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 truth unfolds in front of our eyes we look away and say it don't matter we even start to believe our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 Everything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 different.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 en ja. uh, Dus op de Brood Academie. en uh, ja, wij zaten al in een andere band samen en dat werkte goed, dus toen vroegen ze mij erbij. Ja, um, wat is het eigenlijk voor een band, uh, Zuster Zonnebloem? Um, nou, het is, uh, we noemen het altijd Psychedelische Rock, met veel invloeden uit de jaren 60 en 70. Ja.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 Nee, nee, we vinden het zelfs wel leuk om mensen te triggeren. Want we horen dus echt heel vaak van... zuster Zonneboom. zonder boem. Ja, ik wist niet wat ik daarbij moest verwachten. Ja. Maar het is gewoon, als je het eenmaal kent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 Guys, laten we met z'n allen positief denken. Want hmm. dan krijgen we dat terug en dan komt alles goed. Eigenlijk was het weer. We wilden gewoon een happy zone maken. En ja, het is wel love attraction geworden. E eigenlijk is het zo wat... Uh, uh, comes around, goes around. Zoiets. Ja, ja, ja een ja, zeker. Karma dus. <laughs> karma. Ja, karma. Ja, ja, ja. Ben jij daar gevoelig voor? Uh, voor karma of niet? Persoonlijk? Um, ik denk...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 Ja, doe dat. Ja, oké, okay, dat was de Hanne. En uh, we gaan hem uh, laten horen van uh, Zuster Zonnebloem... de nieuwe single Law of Attraction. <middels>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 Sinking, though our days are done. Save our souls from shrinking, though all hope seems gone. The chaos is strong, and the nights are long. And there's no one in this wilderness who could do us no wrong. Call the sickness ignorance you want called any life a misery well if that's what you want you'll get it for free it is easy to see life is running downhill if you don't do what you feel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 So oh, just be good to yourself and to anyone else. Forget what they told you, speak for yourself.